Bij de Love Parade in Duisburg zijn zeker 15 doden gevallen. Er waren 1,4 miljoen mensen naar het dancefeest gekomen, terwijl het festivalterrein 500.000 mensen aan kan. Toen de politie het terrein wilde afsluiten omdat het vol was, ging het mis. De bezoekers wilden toch naar binnen en zochten alternatieve routes. Mensen zouden van een trap zijn afgeduwd die van de tunnel naar de weg erboven liep. De Duitse president Wolf zegt dat de oorzaak van de tragedie in Duisburg tot op de bodem moet worden uitgezocht.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 In Bergen aan Zee is vanmiddag een Duitse toerist verdronken. De 40-jarige man kreeg vermoedelijk een hartstilstand toen hij aan het zwemmen was. De reddingsbrigade heeft de Duitsers nog gereanimeerd, maar op weg naar het ziekenhuis is hij overleden. De Spanjaard Alberto Contador blijkt nog zeker van zijn eindwovenwinning nu in de Tour de France. In de tijdrit van de Bordeaux naar Pouillac hield hij bij zijn enige overgebleven concurrent, Andy slek achter zich. Als er geen ongelukken gebeuren, finisht Contador morgen in Parijs... voor de derde keer als winnaar. En hij wordt dan op het podium ook vergezeld door Rabo-kopman Menshoff... die nu derde staat. Het weer vanavond helder, het koelt af tot een graad of 9. Morgen veel bewolking en enkele buien. En het wordt dan een graad of 21. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En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 Nee, naar mijn mening zal 2-1 worden, maar ja, ik hoop voor de verticulingen dat Nederland gaat winnen. Zie je aan voor de beste van dance en R&B in de mix vandaag je van de volgende plaat van DJ Gus en Gonzalo met One Night in Heaven. Rudy te handzold geweest op Dance for the vet en ook onderweg nog een fantastische platen. Denk je van de past niet in dit programma? Nou, ik heb even gekeken, ik heb een spe spe spe spe spe spe speciale remix gevonden van ACDC en het plaatje Thunder. Het wel. Hey, hey, hey. En dan de DJ Neutrino en DJ Stranger Mix. En ook Nederlands talent van de Apples Met Licht uit. Maar eerst nu op de radio, lekkere muziek. DJ Gas en Gonzalo met One Night in Heaven. Feest daar plus 15 en oh ja, dat is me wijven hier een min 30. Teren leggen voel me losjes, zit ben stuk. Naar de bc, ik heb pakt. Geen lekkers, glasje je kristal of puntje nakt. Voel de liefde, doe me freind. Half de party in de 301. Lowlands mag nederpaard in de kerfvenner dat ik jeeste ken. Vrij de hemel de uit We brengen het beest naar buiten. De seconde, de terreur oh, die braakt. De hemel the planet ik ben de baas. Burn house in the house. In de luxe of net de naast. Zing in jou, zing mij. In mijn baan, oké okay. Dag in de paraan De zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als opening Disa, Gas en Gonzales met One Night in Havana. En daarachteraan achteraan ACDC met Thunder, maar dan de dance versie daarvan. En toen hoor je de muziek. Deze plaat die nog achtergrond hoort, af en met licht uit. En de volgende plaat is van Chanel met Feel Good. En zometeen gaan we eens even kijken of we nog een paar robbels of geruchten hebben je allemaal horen in het shownieuws op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Maar eerst Chanel met veel. Hey! So I got a story for you. You know when you get them days. centrum van Zandvoort voor de muziek van Chanaal met Feel Good. En uh, zo werd het even tijdverlies heel anders. NW Nightwalks, show facts. Het scheelde niet veel, wat was uh, afgelopen dinsdag Bye Bye Beyoncé geweest? Toen in Londen uit de wagen stapte, zat er plotseling een taxi in de autodeur.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 En uh, rechter Marcia voor veroordeelde Lohan gisteren tot een gevangenisstraf van 90 dagen. En gisteren, dat was van de week trouwens. Een gevangenisstraf van 90 dagen en is verplicht te verblijven in een afkick... afkickkliniek, moeilijk woord. En de voormalige actrice barst in tranen uit toen ze met het, uh, het vonnis hoorden. En voor het zover is, zal Lindsay verveeld voor zich uit uh, moeten turen. En ze leek duidelijk in de veronderstelling dat haar advocaat het allemaal wel even zou regelen. Maar dat lijkt niet het geval te zijn, ook al zou de verdediging al overwegen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 Mine won't be able to hold you back. Once you see it my way, don't you want me to go crazy? Last hour is today. If you need, I can set you free. It up 'cause it's getting heavy. Wild, wild West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones. I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girls are afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay. I won't play. I love the.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 This is the Party Update. NW Nightwalk Party Update. Als eerste beginnen we zoals altijd... Nou ja, we altijd beginnen met framebusters in Amsterdam. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Gisteren eventjes vanavond in Amsterdam Arena. Vorige week hadden we Sensation White. En vanavond hebben we de Q-Dance Feestfabriek. En dat is vanavond met onder andere Gizmo, Frankie Joe's in België, Bas, Bas Pavo, Dano, Luna...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 de toko van, uh, nou ja, van de, de, de toko waar uh, de zonvorse Raimundo resident is. Framebusters vanavond in Escape in Amsterdam met uh, natuurlijk Raimundo. Hoe kan het ook anders? Hij doet het vanavond samen met Frederik Abbas. Uh, MC is uh, Nolletje. Electric at the Lux hebben Lars Pegas. Uh, vanavond dus hoofddek Raimundo En Frederik Abbas vanavond in Escape in Amsterdam. Framebusters.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 Linen, Delance Deluxe, Miss Jamore, Miss Capital D... Miss DK, Mega Girl Jennifer Cook en Boxy. Dat allemaal morgenmiddag vanaf twee uur... in een strandclub, uh, strandtent, beachclub vroeger... op het strand van Bloemenau. Sex on the beach, so sexy. En ook morgenmiddag, zoals elke week... het is een gigantisch succes, dus uh, ze wijk er echt hier vanaf...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 Woodstock 69. En uh, dan moet ik eigenlijk zeggen, tot zover weer de feestjes. Wat uh. betreft de zaterdagavond en natuurlijk zondagmiddag in uh, het strand van Bloemendaal. Bloemingdale uh, ex-Pornstone World Cup Double D. Dat... Uh... Daar heb ik een annulering van gekregen, dus waarschijnlijk gaat dat niet door. Maar uh, gaan even kijken morgenmiddag bij Bloomingdale. Het zal vast, vast wel wat er beleven zijn. Zie je van mijn zandvoort. antwoord, we gaan terug naar de muziek op de radio. En wat voor muziek? Nou, je gaat het allemaal voelen, je gaat het allemaal merken. Het is Franco Maldini met Think Trumpet, The Sunday Trumpet Edit.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 De radio heeft hem draai gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Op ZFN.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 Oh, Save the best I have for you. You sometimes make me sad.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 Goedemorgenavond, wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van zon. Ik kan het niet blijven zeggen, het is gewoon lekker. Lekker weer de afgelopen weken. laten we hopen dat het morgen ook mooi weer blijft. De voorspellingen waren dat er kans was op een beetje regen. Dus, uh, tijdens de voetbalwedstrijd, veel mensen gaan natuurlijk buiten kijken op grote schermen. Dus natuurlijk maar te hopen dat het gewoon lekker droog blijft. Wat we horen wel de muziek van uh, Jay Jean... Tezamen met Little Way met Down. En daarvoor de Duitse Lena met Satellites. En zo werd het even tijd. Dus voor iets heel anders. This. this is the Nightwalk 10. The Nightwalk 10 is on. The Nightwalk 10, deze week. Op nummer 10. 1 plaatsje gezakt voor Bob Sinclair en Sahara. Futuring Shaggy met Awadda. Op nummer 9. 2 plaatsjes gezakt voor uh, Tico's Groove. Futuring Mendonca D'Orio. Met Mufasa Mar.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 Op nummer 5, vorige week op 4. David Guetta en uh, Chris Willis, The Getting Over You. Op nummer 4, één plaatsje gestegen voor Ina met Amazing. En deze week op 3 vinden wij uh, David Guetta using Kid Kuri met een heks nummer 1. in het plaatje Memories. Deze week op 2, één plaatsje gestegen voor Tim Berg met Bromme Hans. En ja, misschien, misschien dat hij voor elkaar krijgt om de nummer 1 eraf te trappen. De nummer 1, al twee weken op nummer 1 in de Nightwalk 10. Yolanda Cool, Future D-Cup, met We Know Speak Americano... staat bijna overal op nummer 1. Wordt nu al gezegd dat het de zomerhit is van 2010. We wachten Ibiza nog even af, want in augustus... Bepalen ze in die pizza een beetje de trend. En natuurlijk alle vakantie-landen, Maar pizza is toch een beetje de trend zetten met de wat is er zo de zomerplaat van 2010? In ieder geval, Jolana Beacle, cool, Future Dickup met Know Speak Americano. Deze week op één in de Nightwalk 10. En uiteraard zoals je ons gewend, gaan jullie nu horen op de radio. The Nightwalk 10 is on number one.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 Ballon. Klassische plaat, nummer 1 uit de Nike Ten alleen dan in een ander jasje. We de muziek van Yolanda Be Cool en die kopen met We No Speak Americano. Alleen ik draaide voor jou de doelpunt uh, voor een oranje versie. Alleen ik had weer eens de verkeerde versie, ik heb zo'n CD'tje, waar wel tien verschillende versies op staan. En, uh, ik had ook de versie willen draaien met uh, Jack van Gelder. Je weet al die presentator die uh, de, de hele voetbalwedst aan elkaar loopt. Dat kan hij echt fantastisch. Verslaggever. En uh, die man leeft toch zo even mee. Dus ik denk van, ik draai die maar, ik draai dus de verkeerde. Maar hij ja, mag de pret allemaal niet drukken. De nummer 1 uit de Nightwalk, tegen Hollanda Be Cool en die kap. Met Speak Americano. Alleen dan in het jasje van Doelpunt voor Oranje. En laten we allemaal duimen dat we morgen wereldkampioen worden. Kleine kans, Spanje is niet een eindje, dus ze, ze gaan het zeker moeilijk krijgen. En als ze zo spelen als de afgelopen wedstrijden, dan uh, denk ik niet dat het wat gaat worden. In ieder geval niet de eerste helft die ze gespeeld hebben. Toen de, helft, de eerste helft bij Brazilië was echt een drama. In ieder geval, tot zover het eerste uur van de zo Zometeen vanaf 12 uur iemand binnen aan onze eigen Resident DJ Mouton, uur lang live in de mix. Tot die tijd, tot het nieuws. En weer van 12 uur, middernacht. Nog even lekkere muziek. Wat je van? Grokers featuring Rose Murphy met Royal Thief. De Riverstar remix. En ook nog Ayers. Hij heeft weer een nieuwe plaat. Dit is een oudje, alleen dan in de Cahill Mix-show. Het is solo. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. 106.9 ZFM.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 Be heavy, be heavy, be heavy, heavy, heavy, heavy, heavy, heavy. 5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Tch, f, m. Maar nu eerst het NOS niet.